Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft beloofd om meer hulp toe te laten in Gaza... Wanneer precies is niet duidelijk. Maar via een haven ten noorden van Gaza zouden voedsel en medicijnen... via een grensovergang naar het gebied kunnen, zegt correspondent Nasra Habib-Allah. Er was al veel druk op Israël om die te openen. Omdat we weten dat juist in het noorden van Gaza uh, de honger groot is. Uh, de situatie juist heel erg schrijnend is. Nou, die zou dan nu dus uiteindelijk toch open gaan voor hulp. En daarnaast heeft Israël ook aangekondigd dat ze meer hulp toestaan vanuit Jordanië. En dat zou dan via de grenspost Shalom gaan, dat is een grenspost in het zuiden. Die wordt nu ook al gebruikt. Maar de belofte is nu dus dat ze daar uh, nog meer hulp uh, door gaan laten. De politie in Alkmaar gaat de komende tijd snitchen. Als agenten op stapavonden dronken jongeren tegenkomen die eigenlijk nog te jong zijn om te mogen drinken, gaan ze de ouders bellen, ook als het midden in de nacht is. Het is een proef, morgen begint de politie ermee. De politie in Alkmaar zegt tegen de Telegraaf dat het aantal dronken jongeren de laatste jaren is toegenomen. Meer dan 600 medewerkers van Apple in Californië moeten op zoek naar een nieuwe baan. Ze werkten aan de Apple Car of een nieuwe versie van de smartwatch, maar die plannen gaan allemaal niet meer door. Een deel van de werknemers kon overgeplaatst worden naar andere afdelingen, maar er komen dus ook honderden op straat te staan. En de Amerikaanse staat South Carolina heeft misschien een flinke meevaller te pakken. Een bankrekening van de overheid, die eigenlijk leeg had moeten zijn, was dat niet. Er stond 1,8 miljard dollar op. Niemand weet hoe het daar terecht is gekomen, ook de gouverneur niet. Deze inwoners zijn verbaasd. I think it's a concern because that much money should probably be accounted for. So 1.8 billion dollars. <laughs> Dat hilarious. Oké, okay, dat is veel. Het geld kan niet zomaar worden uitgegeven. Eerst moet worden uitgezocht waar het vandaan komt. Vorig jaar werd de belangrijkste accountant van South Carolina ontslagen. om een boekhoudkundige fout. Mogelijk heeft dit er iets mee te maken. En het weer nog een wisselend dagje vandaag met wolken en buien, maar ook een tijdje best zonnig bij 13 tot 18 graden. En vervolg houden nog morgen meer zon, droog en warm, 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 To wash your face Cumberland Gap is a noted place Three kinds of water To wash your face Cumberland Gap Cumberland Gap Nineteen miles To the Cumberland Gap Cumberland Gap Cumberland Gap Nineteen miles To the Cumberland Gap Hold that garner If you don't care Leave my little jet Standing there Hold don't care. See my little just standing there. Cumberland gap, cumberland gap, 19 miles in a cumberland gap, cumberland gap, cumberland gap, 19 miles in a cumberland gap. If it's not there when I get back. Hurry's all here in Cumberland Gap. If it's not there when I get back, Hurry's all here in Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap. Hurry's all here in Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap. Hurry's all here in Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap. Hurry's all here in Cumberland Gap. Oh, dat was een gezellig nummer. Leuk, dank hoor. u, dank u. Leuk. Ik vond het leuk dat jullie uh, genoten hebben van mijn Schotse dansje. Wat ik, uh, wat ik zojuist <laughs> gedaan heb. Hoe vond je mij op de banjo? Leuk hè? Ja, dat nog Maar de kennen, volgende keer liever wel met de snaren naar de voorkant. Dat is wel wat makkelijker. Ja, dat is in laten Want dan heb je gewoon trommel. Hè? Niet te dan. klappen nou, jongen. De mensen net, die dachten net dat ik het allemaal live speelde. Ja, ja. Go, go, ja. Gooi, gooi jij weer roet in het eten. Nou, jij ja, roet in de banjo eigenlijk. Ja, leuk, eigenlijk wel. Heel ja. leuk. Ja. Maar ja. goed, uh, ja, geef niks kalmte. Uh, dat dat red je. En uh, weet je wat, uh, wat je ook redt? En dan kun je vast alles wel iets over vertellen, zeg maar. Hè? Nou, vertel hem. Nou ja, wat dacht je? Redden, in de KNRM. Ja, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. 200 jaar bestaan ze in november. In november? In november. Maak, ja. maak, maak, maak, maak, maak, maak, maak, maak, maak, maak. Ah, daar komt ie. Het is het hele jaar feest. Ja. Ja, leuk. Er is van alles aan de hand. Willem, vertel, wat is er de 25 mei bijvoorbeeld aan de hand? Nou ja, de 25 mei, dan. Uh, wat, wat, wat, wat schaafde nou? Uh, ging er een schaatser onderuit? Het, ah, bescherm je weer die Ik Ging heel wat van de duim over een vogelpoepje? Ja, nee, ik dacht. Gerry probeert te schaatsen op de bureaus, maar dat lukt ja, niet. Ja, nee. Gaat. Nou ja, kijk, op 25 mei dan stelt de KNRM haar deuren open voor donateurs andere bezoekers om een kijkje te nemen in de keuken van de reddingmaatschappij. Alleen nou. zie ik in, op dit schermpje zie ik bovenaan Marken staan. Ja, maar dat maakt niet uit. Het is landelijk, hè? Oh, oké. Okay. Dus, ja. dus ook hier in Zandvoort? Zandvoort, zeer zeker. De KNRM is, staat hier ook hoog in het vaandel. En, uh, en, en, en ja. Ze zijn op het moment heel erg goed in het nieuws. Wat hoor ik nou toch allemaal? Sorry. Wat is er nou? Sorry hoor ik, sorry, sorry. Ik ben gewoon even... Ja precies, precies. Ja. wat aan het voorbereiden volgens mij. Geri. Ja, denk Je denk ik, dat denk ik ook. Er staat een wok op tafel, zie ik. En, Kijk ja. maar uit hoor, want ze is ook met springstop bezig. Ja, ja, ze springt ja. op. Ze springt goed. elke keer op en neer. Ja, het is. Uh, ze heeft van de week Mexicaanse springbonen gegeten. Dus, maar goed. Hey, even terugkomend. Uh, ja, ik, ik kom het terug. is dus uh, een, uh, op 25 mei en je hoort uh, bij de volgende uitzending, hoort daar nog wel meer over. Uh, er zijn nog een heleboel uh, activiteiten, landelijk, maar met name ook in Zandvoort natuurlijk. En... Uh, die dag uh, zal tussen 10 uur s'morgens en vier uur middags... Uh, iedereen welkom worden geheten bij de reddingsmaatschappij uh, in Zandvoort. En in het boothuis natuurlijk, uh, er is genoeg te zien, maar ook uh, eromheen. En het enige wat ik kan zeggen is, hou je nieuws in de gaten en uh, met name de mededelingen. Want uh, er zit nog wel wat aan te komen... En alle ins en outs, dat, uh, ja, dat, dat kan ik eigenlijk pas wat later vertellen... want nog niet alles is rond. Uh, maar is het bijvoorbeeld ook zo, want, want uh, er staan van die mooie grote uh, rups uh, voertuigen... die dan die boten naar de zee kunnen rijden? In het ja. ja. En dan kan ik me zo voorstellen, ouders met kinderen... en die kinderen zijn helemaal idolaat natuurlijk, van alles wat met techniek heeft te maken. Hè? Nou, Mogen kan... die kinderen bijvoorbeeld een keer mee op zo'n voertuig? Ja, niet te zeeën hoor, maar zo... Ja, dat is niet aan mij, hè? Om, om, ja, jij bent om, de baas. Ik ben, ik, heb, uh, ik, heb, Harry. ik ben de dwaas, dat ben ik soms. Ik heb, ja. Willem is de baas van de KNRM geworden. Nou, bijna wel. Bijna ja, wel. Ja, bijna wel. Bijna, ja. Nou, liever niet natuurlijk. Daar heb ik, daar, <laughs> die potenties heb ik niet en, en de kwaliteiten ook niet. Maar uh, nee, ik, ik verwacht niet dat ze, dat ze mee kunnen rijden. Maar goed, misschien ook wel, ik heb geen idee... Uh, het enige wat ik, wat ik daarop kan zeggen is dat je de berichtgeving maar even in de gaten moet houden. En maar eens kijken wat de mogelijkheden zijn die dag. Ja. Uh, voor de bezoekers om eventueel uh, mee te maken en zo. En, ik denk dat ze ook wel aan kinderen denken hoor. Tuurlijk, ook, jawel. Kinderen vinden dat ook heel erg uh, jawel. spannend. Vanaf, ja. tien, vanaf tien uur in de ja. morgen tot vier uur middags. Ja. Vier uur in de Als Het ja. dan weer zo'n mooie dag wordt als ze uh, voor morgen voorspellen. Ja, ik hoop het. Als dat eind mei dan ook het geval is, op de zaterdag de 25e mei. Ja, ja. Als ja, het is dan een mooi weer is, uh, dan is het op zand heerlijk natuurlijk, en dan, dan is het helemaal een feestje natuurlijk. Ja, ja maar dat is sowieso. Dat, uh, <tie> het is een. Uh, ik vind dat een happening daar en, en, en alles kleurt, alles draagt de kleuren van de KNRM. Uh, is is toch ook nog Rinus de Redder? Redder. Nou ja, ik. ik uh, ja, wat moet ik daar nou over zeggen? Ja, de laatste ja, dat, ja. De laatste optreden uh, wat ik van Rines heb gezien, dat was kortstondig, want hij moest. Uh, ja, hij moest uh, uh, eventjes de zuurstoftank in, zeg maar. Oh. Dus hij, ze hebben Charles Duif gebeld van, god, kunnen we die tank eventjes... Uh, lenen. Even lenen, want dan kunnen we de Rines inzetten. Ja. En gelukkig, dankzij dat, uh, heeft hij toch kunnen redden. Oh, en, uh, ja. Ja. Maar het schijnt nu zo te zijn dat de Rines te redden... of een nieuwe, uh, een, een nieuwe propeller krijgt, uh, een koelpropeller cool in, uh, in zijn hoofd, zeg maar. Ja. Of dat die zuurstofflessen uh, op de rug... Uh, ja. Ja, dat ging de vorige keer trouwens mis. Hadden ze bij mij. Uh, want ik denk, ja, ik wil er gewoon eens in kruipen. Gewoon eens kijken wat het is. Hadden ze mij in plaats van een zuurstoffles. Dan hadden ze me brandblussers op de rug hangen. Nou, ik had het schuim op de mond staan. <laughs> Goed. Ja, dat was een grapje natuurlijk, hè? Dat was een ja, grapje. Ja, ja dat, dat zeg je nou wel. Maar je kijkt, er maar mijn, je kijkt mij te serieus erbij. Ik ja, wat? nee, maar dat is de olijke potje voor mij. Daar kan je niks aan doen. Ja, olijke ja. potje. Mijn olijke potje. potje. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Zo'n olijke potje. Echt zo'n olijke potje. Ja. Nou ja, goed. Um, dat is een heel oud woord. Ja, ja een heel, heel oud woord. Heel woord. woord. Wat, ja, ja. Ik, uh, wat ik uh, <laughs> verder nog kan zeggen is dat uh, de Kaaner in Zandvoort is heel erg actief met, uh, met het, uh, het voorbereiden en alles. En uh, ja, houdt de kranten en alles maar in de gaten. En uh, je komt er vanzelf achter. De acht, de, ik wil ervoor. Ja, dat kan. Maar dat is de 25 ste pas. Oh, oh de 25 ste Ja. Oké. Okay. Ja, leuk hoor. Ja, ja, vind leuk. ik ook, Gerry? Ja, ja. uh, heb jij nog wat aan te vullen, Gerry, Dat je zegt van nou... Uh, nou, ik, ik uh. kijk er ook naar uit. Want het is altijd heel spannend, zo'n open dag. Dan, ja, uh, kunnen jij mensen... komt uh, in bikini? Nou, het ligt ook aan het weer natuurlijk. Maar uh, want je kan er, het zien, hè? Ik kan maar je het zien kunt dan, de... kun je er gewoon lopen, toch? Waarom moet jij op je bikini gaan? Nee, ja, dat, dat moet ik nog over nadenken. <laughs> ja, ik weet het niet. In mijn bikini Goed. op de bikini. In je bikini. Ja. Het, het <laughs> wordt steeds gekker. Als je dat zou gaan doen, denk ik... dan denk ik dat uh, onze burgemeester... Uh, naar, je, naar je toe komt en, uh, en, en je zou vragen: van ben jij wel helemaal goed bij je hanky panky? Dat denk ik ook. <tied> My baby does the hanky -bang, yeah. bang My baby does the hanky bangy. My baby does the hanky bangy. My baby does the hanky My baby does the I saw her walking on down the line. Yeah. Does yeah, my baby does the hanky my baby does the hanky My baby Tommy James en de Stondels. Ja, jongens, dat ja. is allemaal, allemaal uit de jaren, begin jaren 60. Van de jeugd, hè? De jeugd, ja, de jeugd, ja, het waren jongen, het waren onbedorven ja. en hadden we nog geen grijs haar. Met de korte nee. liedjes allemaal, kort, kort. Ja, dat was in die Echt tijd kort. gewoon. Ja, allemaal twee minuten maximaal, ja, hè? Ja. Ja. En tegenwoordig, uh, het Ik heb er één nummer minuut? bij zitten, en daar staat ook duidelijk bij in de titel. Die, dat nummer is 1,59. En er staat dus duidelijk bij in de, in de, de titel van. Uh, het duurt 1,59, dus je verveelt je nog geen twee minuten. Nou, dat vind ik nou, wel mooi, hè? Ja, ja, nee, nee, ja. Goedemorgen! Hey! Goedemorgen. Daar heb je Goedemorgen, hallo allemaal. Oh, wat gezellig is het weer hier. En buiten was het een beetje regenachtig nu geworden. Ja. Dus we zijn oh. er vanuit het dorps zijn, we, zijn even naar de, naar de winkel geweest waar je warme worst kan kopen. Wat hebben jullie oh, gedaan? De winkel waar je warme worst kan kopen. We mogen geen reclame maken, maar nee, iedereen, nee, nee, iedereen nee. weet wel welke winkel ik bedoel. Zee en ja. is toch voordeliger. <laughs> ja. Nou, ja, maar, maar Mama, mama die heeft nog een nieuwe nylon gekocht bij... Uh, bijna, ik had het bijna gezegd, maar ik doe het niet. mag niet. Morgen geen reclame maken. Nee, want nee. dan gaan ze bellen van... Hé, hey, ja. maar, van Hey, wat is dit? Waarom hebben we onze naam op de radio ja, gooien? En, ik was zo, en waarom ik, hoeven wij daar niet voor te betalen? Zo is dat. En ik was eigenlijk ook vroeger al een heel ondeugend jongetje. Wie je dat, Willem? Hoe moet ik het nou Ja, weten? Ik had op school, had ik een juf... en nam ik altijd dropjes voor haar mee... Oh? Elke dag nam ik dropjes voor hem ja, mee. Ja. En, en dat heb ik twee weken volgehouden. En de derde week had ik ineens geen dropjes meer bij me. Oh? Toen zegt de juf, waarom heb je nou ineens geen dropjes meer mee? Ik zei, ja, juf, mijn konijn is dood. Oh, oh. Ik zie het zo oh, vol, hè? Oh, oh, oh, oh, nou, nou oh. dat meent Harm niet, hoor. Nou, goh, is, nee. Het is maar een grapje. Maar kan het zijn dat het toevallig net na de kerst gebeurd is? Dat weet ik niet meer. Het is voor mij ook een hele tijd geleden. Ik denk dan weer naar Flappy. Ja, ja god ja. Ja. <laughs> Maar goed, maar oké, okay, maar je bent niet van school gestuurd of zo. Nee, ik ben niet van school gestuurd. Maar het was wel een leuke grap, hoor. Daar je je er wel op, ja. Toch? Ja. ja, hartstikke mooi. En, uh, was het voor of uh, na je operatie, trouwens? Nee, hey, het was voor mijn operatie. Ja, voor je operatie, ja. ja want uh, na de operatie ging ik er weer een stuk beter met je. Ja, maar het gaat nog steeds heel goed met me, hoor. Maar kun je er wel op zitten. Ik heb een leuke paas gehad, dat is dat. Ja, maar ik vraag me af of je er wel op kunt zitten. Ik kan er nergens op zitten. Ik kan niet zitten. Nee, ik zag hm. het al. Ik denk, ik denk weet je wat... Ik heb wat, een kussentje onder mijn kont, constant nodig ook. Ja, ik zie het er. Ik, ik heb al een nummer klaargezet voor je. Ik denk, nou, die draai ik voor je als je erover begint. Ik heb begint. Strawberries heb ik. Strawberries. Nou, ik dacht meer... Aardbeien. Aan Aardbeien. Uh, uh, nee, nee. hoe Ik dacht am, meer... Am, oh, am. Am. Amen, amen. Amen, amen. Ja. amen. Ik dacht meer aan rubberen ballen. Rubber balls. Rubber ball like I'm bouncing back to you. See rubber ball like I'm bouncing back to you. I'm like a rubber ball, baby, that's all that I am to you. Bouncy, bouncy, bouncy, bouncy. Just like a rubber ball because you think you can be treated to two. Bouncy, bouncy, bouncy, bouncy. Oh, well, you bounce my heart around. A rubber ball, like a bouncing back to you. If you'd stretch my love till it's thin enough to tear, I would stretch my arms to reach you anyway You're like a rubber ball, like a bouncing back to you. Rubber ball, like a bouncing back to you. Bouncy, bouncy. Bouncy, bouncy, bouncy, bouncy, bouncy, bouncy. If you stretch my love till it's thin enough to tear, I would stretch my arms to reach you way You're like a rubber ball, like I'm bouncing back to you. Rubber ball, like. A Like a rubber band, it's on my shoulder. You do tap bouncy, bouncy, bouncy, Just like a rubber band, because of my heartstrings they just snap, bouncy, bouncy, bouncy, bouncy. You're going to squeeze till I'm all aflame. I Ja, nee beste luisteraars, het is, uh, het, het is natuurlijk wel zo dat uh, als Harem zegt van ja met de paas en bij paas. Nou, vertel me maar op, wat is de rij gedaan met de paas? Nou, ik, ik ben al nog. Oh, je bent er nog? Ja, maar wie, wie begon er begonnen no, over ik, de Paas? Nou? No, ik, ben, no, ik ben met de Paas heb ik naar Rome geweest. Oh. Dan heb ik het Orbi en Orbi heb ik op meegemaakt. Op het Sint-Pietersplein. Ja. ja, op het Sint-Pietersplein met de Paus. Ja. En die stond op het balkonnetje. En die had allemaal bloemen om hem heen van de Keukenhof. Ja, oh, klopt. Ja. En een week voordat die bloemen daar naar Italië zijn vervoerd, ben ik ook op de Keukenhof geweest. Ja. Daar werden de bloemen in ja. Ja. ja. Ik heb uit, dat ook de foto gezien geloof ik. Volgens mij uh, uit, bij nieuws.nl. Nieuws ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. Ja. Had u een rood kleedje aan? Ja, rood een rood kleedje aan. Oh. Kom dat komt omdat ik een bloedneus had. Ja. Dat dacht ik. Oh, ja. oh oké. Okay. Ja. Ja. ja, nou helemaal ja, ja. niet oké. Okay. Nee, nou nee. ja, maar... Want ik dacht, wat heeft die man een platte meid erop? Maar was gewoon zijn toefie. Maar dat was de bisschop, uit, uit uh, Rotterdam was daar. Oh? Ja, en die heeft die bloemen ingezegend. En hoe gaat dat? Op, nou, met, met een kwastje en een grote emmer met, met water. Weijwater. Weijwater. Weijwater. Ja. Wij ja, ja wij, Ik heb wij, ooit eens gevraagd waar er nou vandaan komt, dat wijwater. Nou? Gewoon uit de wei. Ja. Ah, Kloot. Natuurlijk. Het is gewoon ja, water natuurlijk. uit de wei. Ja, ja waterwei. Ja, ja. Wij water. Ja, ja. Ik zeg, nou doe geen water bij de wei, hè? nee, nou. nee. Maar uh, dat wil dat, ik dat, dat nog even vertellen. Dat was mijn paasbeleving in Rome. Ja, ja. Nou, dat is best. Dat was hartstikke dat, uh, gezellig, ja. hoor. Ja. Maar was het de nou... eerste, eerste of tweede paasdag? Nee, het was de eerste paasdag. En uh, weet je wat uh, die, die zegen van Urbi en Orbi... wat dat betekent, Willem? Urbië en Orbië. Nou, ben ik wel even serieus, hoor. Ja, dat is serieus. Dat dus seri jullie, het, oh, na, dat jullie niet denken, er komt een mop of zo. Dat wil ik echt serieus behandelen. Nou, zal, uh, zal, ik zal eens een keer een mop willen horen. Ik ben altijd serieus. Ja, maar wordt. En ja. ja, en dat is? Stad en land. Stad en land? Dat betekent ja, het? de zegen voor stad en land. Voor iedereen, waar. Moet je maar eens opzoeken, voor iedereen. moet je maar eens googelen, en dan moet je wat intypen: oh. van Italiaans naar Nederlands, en een, uh, of Latijn naar Nederlands, weet ik veel, een of andere buitenlandse taal. En dat betekent Urbi en Orbi voor stad en land. De zee voor stad en land. Ja, ja. Gerry gaat dat beginnen op. Gerry, zit nu te kijken. Zit, wat, wat staat Jerry, daar nou? je zit verkeerd. Dat is buurman en buurman. Dat is wat anders. Jerry gelooft je mij niet. Gerry. Nou. Ja, Ik nou zal weet, vertellen weet, wat er staat in Google. Ja. ja. Stad en wereld. Stad en wereld. Oh. Nog meer. Ook nog, nog, nog, oh, nog, nog meer. Nog meer is een land eigenlijk. Ja. Ja. Oh, dank Letten je wel, dankjewel, Sherry. Letterlijk dat je aan stad en wereld. Dus, ja, Dank je wel ja, dat je me even hebt ja, gecorrigeerd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar nou zijn dus al die bloemen, ja, ja. die zijn dus ja. allemaal naar, naar het Sint-Pietersplein gegaan. Dan, Zee, in twee dagen tijd. In een grote ja, vrachtwagen. Okay. Ja. Een gro hele grote vrachtwagen. Ja. Die was ook gezegend. Maar nou, nou, waarom worden ze gezegend? Ja, anders dan komen ze niet aan, hè, die bloemen. Oh. Dan komen de hang, gaan ze hangen, hè, die ja ja, ja. ja, ja, die moeten gezegend zijn. Ja. ja. Nou, de, de chauffeur was er mooi mee gezegend, want die kon ja. in twee dagen kon dus naar, naar Italië kon, kon rijden en dan ja, ja. werd daar de truck werd daar, uh, gelost. gelost? Ja. ja, gelost. Maar ja. Wat, is, wat is nou, de, even kijken, wat is de maandag, tweede maandag, de tweede maand van de maand, Blue Monday. Is dat nu Blue Monday, deze maandag, of niet? Nee, nee, dat is, nee, niet Blue Monday is al geweest, volgens mij. Echt waar? In januari is dat. Heb ik het weer gemist? Ja. Geweest al, ja wat doe ik? Wat doe ik daar nog? Uh, nou ik weet wel ja, wat. Chris. Ik weet wel ja. wat. Ja Bloeman, nee vets domino, je luistert naar de ja, Boys of Back mooi, in Town en uh, het is weer een geweldig, leuk en een gezellig feest hier en we zitten nu de foto's te bewonderen van uh, Zandvoort.nieuws.nl, dat is ook een site, daar moet je gewoon kijken want de beste verslaggever van Nederland hebben ze erop gezet. Is dat zo? Ze noemen hem ook wel de, de, de nieuwe, uh, nieuwe frequent. noemen ze hem ook wel de nieuwe frequent. Ah Fruquen. ja. Ah, hé, hey, blijf voor de... de camera maar af, hè. Uh, hey. uh, uh, ja. Ja, oh, die. ja. ja, die. ja. Goed, eventjes, uh, jongens, we gaan een, even een, een zijslag maken. Dan hebben we hebben een serieus onderwerp. Ja, dat ja, kan niet serieus genoeg is? Bij ons is dat het serieus. Heel serieus. Want Gerry kijkt me nou aan, zijn we niet serieus of zo. Natuurlijk zijn we serieus, Gerry, toch? Wij, wij in ieder geval. Moet je wel even die vlaatjes afzetten, anders kom je niet zo... Uh, <laughs> ja. okay. Luisteraars, het is niet te geloven. U zult het ook niet geloven. Ga er even voor zitten. En zet uw schrap, want ik heb van de week in een zuurstoftank gezeten. Echt? Echt in een, het leek op een, ja, op een, op een ruimtevaartcapsule. Ja. Waar André Kuipers ook in, ja, in ja, gezeten ja, ja. heeft. Ja, ja. Alleen, hij was, er zat wel een glazen raam aan de zijkant. Dus het was heel licht binnen. Dus mensen die angst hebben voor claustrofobie bijvoorbeeld. Die, konden, konden toch die, konden kijken, toch, ja. die hadden toch niet het gevoel dat ze erg opgesloten zaten. Zo. En die raakten dan ook minder in paniek. Maar waar is nou zo'n zuurstof? tank voor, zal je je afvragen. Nou, u, u weet allemaal, luisteraars, dat er uh, momenteel een uh, uh, onder-covid-patiënten, uh, dus coronapatiënten, moet ik dan zeggen, die, die, die uh, long-covid uh, hebben opgelopen helaas. En, en uh, dat die daarna uh, in een ernstig vermoeide situatie zijn uh, beland. Kunnen bijna niet meer werken, kunnen nauwelijks nog wat doen op de dag. En nu heeft een... Uh, uh, een proef bewezen, zo, zo uh, lijkt het te zijn, dat als je dan extra zuurstof krijgt toegediend, dat je dan uh, daarvan kan genezen, of sneller van kan genezen, waardoor je zelfs weer aan het werk kan. Ja. Maar nou is uh, uh, het probleem dat ziektekostenverzekeraars vergoeden die therapie niet. Oh. En het gaat om een hyperbare zuurstoftherapie. En wat is hyperbar? Dat is verhoogde druk, betekent dat gewoon. Okay. Het is zo dat uh, zo uh, als je dan in die tank plaatsneemt... dan wordt, dan wordt het zuurstofgehalte wordt opgevoerd met anderhalf bar. Dus er wordt anderhalf keer zoveel druk... als wat je normaal in de buitenomgeving beleeft... wordt er aan zuurstof opgevoerd. En dan krijg je pure zuurstof toegediend. En uh, je zit een uur in die tank... En je moet dan ook klaren, noemen ze dat. Dus je moet af en toe slikken of een snoepje zuigen of, of, om, om je oren te klaren. Want je krijgt ook druk op je oren. Je, je. Natuurlijk. Ja, dan je. Net als in het vliegtuig, als een vliegtuig stijgt. Kinderen met name die krijgen dan ook een snoepje in het vliegtuig om, om te slikken. Waardoor de, dat heet de buis van eustaties. Dat is een, ja, ik weet het. Ja, Gerry weet, weet het. Willem, weet jij het ook? De wat? De buis van eustaties. Ja, dat klopt. Uh, ik, uh, die heb ik uh, per ongeluk, ja, daar kon ik ook niks aan doen. Uh, ik had hem opgeruimd. Eustace is helemaal gek, jongen. <laughs> nee, maar de buis van eustace is, voor de mensen die het niet weten, dat is een, uh, een buisje die loopt achter je oren naar je keel. En die zorgt ervoor dat de luchtdruk uh, van uh, het trommelvlies in je oor aan twee kanten gelijk blijft, waardoor je niet dat trommelvlies vanuit de buitenlucht, zeg maar wordt ingedeukt, waardoor je minder goed gaat horen. Ik hoor er van op. Je hoort ervan op. Ja. Maar door die buis van eustaties, als je dan slikt... dan komt er ook weer lucht via je keel... aan de andere kant van je trommelvlies terecht. Waardoor het trommelvlies weer trekt in je oren. En die druk weer wegvalt. Wat zit je daar gek in en, elkaar? Ja, dat is heel raar. Dat is en dat mooi. heet klaren. Klaarunnen. Geen oude klagen, maar gewoon Klaren, klaren. Maar ik heb, het, uh, ik, heb het een, uh, ik heb er geen vol uur in gezeten. Ik denk zo'n 40 minuten heb ik erin gezeten. Dat is ook beste tijd. Uh, zit maar, je daar alleen in? No? Nee, nou, je kan er met z'n vier in in principe. Oh. En uh, je kan ook televisie kijken. Er hangen twee televisieschermen. Je zit met, uh, met twee personen tegenover elkaar, zeg maar. En Dus je kan heel relaxed uh, kan je daar verblijven. En... Uh, ja, nogmaals, uh, je hoeft niet bang te wezen dat je last krijgt van claustrofobie. Want het is heel licht en het is... Uh... Ik zou dat, dat wel plan. eng vinden hoor, eerlijk dat, dat gezegd. Ik, brand, heb, claustro toch, ik heb claustrofobie hoor, wel. Durf je ook niet in een lift? Jawel, dat durf ik wel, maar... Nou, ja, wat... Je moet er gewoon niet aan denken dat als je in die lift staat, dat je denkt van, oh jee, straks kom ik vast. Zitten. Nee, in de lift heb ik daar niet zo last van. Ik zal, ik zal je zeggen... Nooit laten opsluiten of zo. Eh? Of, ergens nee, in okay. lijn of in, nee, in een mijn of in een of andere ja. spelonk. Of weet ik. Dat, zou ik niet, dat ga ik nee. echt niet doen, hoor. Er nee. nee. nee, zal hier ook wel niet in gebeuren, denk ik. Dan, dat is transparant, neem ik aan. Uh, transparant? Ja, dat je er gewoon doorheen kunt kijken. Is, uh, nou, een deel van, van de capsule... Er zit is, er glas in. Er ja, oh, ja, ja zo je, bedoel je zit er zit een ruit in. Het is heel licht binnen. Ja. Ja. En, uh, de, dus uh, die angst hoef je in ieder geval niet te hebben. En, uh, maar nou is het zo... Dat er zijn al wat successen mee behaald. Alleen de ziektekostenverzekeraars die erkennen dat nog niet. Ja. Dus die vergoeden dat ook niet. En één behandeling, schrik niet, kost 80 euro. Ja, dat is best wel fijn. Een uurtje, dat dan, is dan zit je een uurtje fijn. in die tank. Ja. En uh, de mensen die dan long covid hebben gehad. En, en uh, die verschrikkelijke, dat verschrikkelijke vermoeidheidssyndroom uh, hebben opgelopen. Die hebben uh, minimaal zo'n 40 behandelingen nodig. Oh. Hmm. Dus dan praat je over ruim 3000 euro. Zo. Nou hoor je ook uh, natuurlijk mensen zeggen van ja, uh, ook al kosten 3000 euro. Dat heb ik er graag voor over om weer, om weer, gezond te zijn. Om weer ja, deel ja, te kunnen ja, nemen ja, aan de samenleving. Ja, ja. Ja. En in sommige gevallen wordt er ook aan crowdfunding ja, gedaan. Ja. Hè? Wordt er wordt geld ingezameld voor mensen die heel ernstig ziek zijn. Mm -hmm. Om die uh, ja, toch de, de kans te gunnen om zo'n therapie ja. te ondergaan. Maar luisteraars, eh, eh, normaal mogen wij op de radio geen reclame maken... maar ik vind dit zo'n speciaal eh, onderwerp. Met name voor mensen die ernstig ziek zijn. Uh, surf maar eens naar rejuvenate. R-E-J-U-V-E-N-A-T-E. Rejuvenate.nl En dan kunt u er alles over lezen. Ja, nou, het is dus heel mocht, heel u mooi, onverhoopt, ja. mocht u onverhoopt lijden aan, aan het vermoeidheidssyndroom... veroorzaakt door, door COVID... dan uh, Surf er eens naartoe en, en oriënteer je eens, wat dat betreft. Ik vind een, nou, uh, dat was mijn verhaal. Nou, ik vind het een, een, een mooi onderwerp. onderwerp, jongen. dankjewel. je Ja, jij stond bijna te huilen. Ik zag het. Je stond bijna te huilen. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. nee ik zal je vertellen hoe, da hoe dat komt. Dat is weer iets totaal anders. Ik heb ja. sinds, uh, sinds, sinds vorige week heb ik een nieuwe bril. En, oh. uh, en dat was een kassakopje natuurlijk. Oh. En uh, dus iedere keer sinds je... dat ik die bril heb, heb, die... heb ik last, heb ik last ja? van... Tranen in de ogen, dus ik ben weer teruggegaan naar die opticien ja. en gezegd van, ik zeg, ik weet niet wat jullie mij hebben aangesmeerd, ik zeg maar, uh, ik zeg uh, iedere keer als ik die bril opzet, dan heb ik huilende ogen en, en ze zijn aan het meten gegaan en ze zijn dus erachter gekomen uh, waar het dan ligt. En Waar ligt het dan? Er dus zit aquariumglas in. the yonder. What do you see? The sun is rising, most definitely. A new day is coming. Do you so Ja, Ah, Tony James en de Shondells. Wisten jullie dat trouwens? Ja, ja kent die, ja, ken, ja, ken die Tony, die ken je toch? Ik ja, ken Tony, Tony. Ja, nee, zeker. Daar heb je bent toch wel eens de, mee, de mee Ben je toch mee in de Chinees geweest laatst? Ja, dat klopt. Dat, dat klopt. hij zo naar ja. de wc moest ook elke keer toch. Ja, die, die, die man van die, die zaak werd helemaal gek en op een gegeven moment riep hij die, die ons eruit. Hang, kreng, hang. <laughs> ja, goed. Oké. Okay. Uh, ik krijg een berichtje van uh, uh, helemaal uit uh, een, een vreemd land, uit ja. Friesland. Uit uh, Friesland, ja. En uh, die weet mij te vertellen dat Blue Monday was op 15 januari. Ja, en daar kan ik nog iets aan toevoegen. Daar komt die. Uh, Blue Monday, dat betekent dat je als je maandag 15 januari overleeft, ja. dan kan je meteen ook de rest van het jaar kan je dan aan. Want die dag staat bekend als Blue Monday en ook wel deprimaandag genoemd. Ja, oh, dat dus heeft dat te is maken het. met die jaarwisseling. Ja, en, en, en met en, al die feestdagen. En, en, en, en dan januari is ja. ineens ja. Al, die, al die gezelligheid voorbij. Ja. Althans. Ja. En dan is er ineens niks meer. En dan, uh, ja, dan. Sommige nou, mensen hebben daar moeite mee dan. Dat is in ieder geval de maandag dan. En ook is nog een blauwe nog. De blauwe maandag, blauwe maandag. Ja. Twee, maanden. ja Dus dat klopt allemaal wel. Maar je hebt toch ook, als je bijvoorbeeld... Uh, maar dat uh, valt toch gelijk met de HKVJ of niet in Friesland? Ik zou het niet weten. De heren wensen kop van Jut zou kunnen, zou kunnen. Ja. Hé hey Willem, Willem ja. maar je hebt toch ook de, de, de, de, als je bij spreken een baantje aanneemt... en je, en je bent na, na, na drie dagen al weer weg, dat ze zeggen van, nou, dat, voor blauwe dat, dat was maar voor een blauwe maandag. Die heeft een maanden. blauwe maandag gewerkt, ja. Maar je kan ook een blauwtje lopen. Oh, kan dat dat kan ook nog. Blauw heeft een, een, een negatieve. Oh. Het staat uh, helemaal niet negatief. Is. Het is niet negatief. Ik loop altijd in blauw. Ik wou, ja, blauw is een mooie ik, kleur ook. Ja. Ik, ik wou net geri versieren, maar dan, dan, dan loop ik een blauwtje. Dat zou ja, geen blauwe spot. Uh, nee, ja, nee, nee, ja, nee, nee. Ja, nee. Ja. Ja. Nou, ik had mijn slingers nou, meegenomen. Ik heb mijn slingers wel ingepakt nee. laten. Nou, over slingeren gesproken. Ik zal eens even mijn slinger geven aan de rat van Vertuin, Wat dacht je daarvan. Hé, hey, dat is wel goed. De rat van Vertuin? Ja. Oh. Wat een rat ben je ook. Hè? En het vindende nummer is geworden. Vertel. Ja. 12. Zo, dat was Rut van... Uh, ja, ja, ja. Is dat Hans, ja. Van de was dat Hans van der Tocht? Nee, dat was... Oh. Uh, dat was uh, Riaane uh, Vaplu. Nee, hoe is dat nou die assistente van uh, Hans van der Tocht? Dat was... De vrouw uh, van Marco Borsato, Van Marco Borsato, ja. ja. En, die, die heet, die heet, die heet. Ja, ja die, die, heet, die, heet, heet. die heet, die heet, die heet. Haar moeder nou, nou, had nou, nou, een bruidswinkel, dat weet ik nog. Nee, dat is haar schoonmoeder. De schoonmoeder had geen Marco, bruidswinkel. Marco, maar Meri, Meri, Meri Borsato. Meri Nee, Borsato. Die is dood. Ja, die is overleden, helaas. Ja, nee, maar goed, ja, nou. Maar ja, ik kan even niet op de naam komen van Marco Cervaas. Luisteraars, help ons eens even. Leon Tien. Leontien. Leontien, Ruiters. Leontien, Ruiter. Le Leontien Ruiter. Leontien Ruiter. Ja. Dat was de vrouw van Marco Posato. Mar was, want ze zijn gescheiden. Hoe komen we daar nou bij? Nou, omdat, over het ja, over het Over het rat voor tuin. Nee, Zij draaide aan de bordjes. Nee, ze draaiden aan de bordjes. de bordjes? De bordjes. Oh, dacht, de bordjes. Dat de bordjes van Hans van de tocht, dacht ik. Hey Willem. Ja. Hallo. Hallo jongen. Mag ik ook nog wat zeggen? Jazeker, wat wil je zeggen dan? Nou, de Moonlight Serenade, nee, die was 85 jaar geleden. Was, was dat een heel beroemd nummer van, van niemand minder dan Glenn Miller, Echt nou, waar? Uh, uh, uh, uh, uh, 70 Glen, jaar geleden alweer? Glenn Miller. Maar nou, voor degenen een... die niet weten wie, uh, wie Glenn Miller is, of nog sterker, die niet weten wat de Moonlight Serenade is, heb je daar misschien een. Uh, nou, ik, ik, mag ik ook wat zeggen, Willem? Ja, je doet het al. Ja, nou ja. Luister, het was 4 april 1939. Dan nam het Orkest van Glenn Miller het nummer De Moon Laat Zeggen Nee top. Oh. En dat vond ik zo'n romantisch nummer. Het is, ja, het is zo'n nou romantisch. Ik vind het al bijna zeggen. Het is, ja, het is een mooi nummer. Ja. Ja, leuk nummer. Zal het eens draaien? Heb je het toevallig? Nou ja, dan komt hij dan hoor. De Moon Laat Zeggen naden. Oh. Oh, was dat leuk hè? Hé, hey, ja, droom mooi. jij erop weg? Ja, ik kom. Helemaal, ja. Ik zit in één keer weer in de bananenbar, geweldig. Ik hey, vind die Klen uh, die Miller... We hebben hem hier in beeld. dat kunnen we ja. luisteraars niet zien, maar nee. ik ben een knappe man ook, hoor. Maar is dit een is leuke dit na de operaat. Heb je lekker schuif erop, heb je ook, hè? <lacht> Goed, oké. Okay. Nou, Klen Miller, ja, ja, ik hoor en Iedereen kent dit nummer nou, hè? Uh, maar het was uh, 15 weken lang, uh, luisteraars, niet weg te slaan uit de US Billboard Charts. Nee, dat klopt. Het werd, uh, werd wereldwijd overgenomen door dancers en danshollen als sfeervolle afsluiter van de avond. Door dit, door dit nummer ja. werd uh, ja, ja. ik van de dansschool afgegooid. eigenlijk. Ook? Oh, vertel. Nou, ik danste de tango. Ja, dat kan natuurlijk niet op dit nummer. Nee, dat kan Ik heb ruimte nodig. even een Duin danste de samba. We dansen de samba. Ja, maar dat is weer een hele ander. Ja, ja, ja, ja. Maar ik vind dit wel, uh, wel een, uh, een uh, mooi nummer, een markant nummer. En het is een tijdloos nummer. Ik zal me niet vertellen dat wat jij zeker, net zei ja. over dat nummer, want dat uh, zal ik maar niet doen. Ja, maar wat, wat is dit nou dan toch weer? Ja. Goed. Uh, nou, had je uh, verder nog wat over uh, men Lille? Miller? Nee. Er was een dat... hele bekende, hè, Glenn Miller? Ik ja, zal, dus hem, even, ik zal de... hem even zijn strot onderhouden. <laughs> Dank je wel, <Glenn> Miller. <laughs> ja, nee, het was inderdaad uh, een hele bekende, bekende nog steeds. Er worden heel veel radiotunes van gemaakt. Van, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Wij hebben er, in de, wij, geloof dat wij er ook eentje hebben of zo. Uh, uh, hij had toch ook een eigen orkest? Ja, dat is ja, een klein Miller, Miller orkest. orkest. Ja, ja. Hij ja. ja. ja. zei geen naam voor dat ding. Hij zei Clem Miller, weet je wat? Oké, uitscheel. Klein Ik vind het goed. Ja, nou ja, goed. Ja. Weet je, weet je wat, wat we gaan doen? We gaan eens even een. Uh, wat gaan we doen? Een jonge opera gaan we doen. Ja, een jonge opera? Een jonge opera. Een kinderopera, zeg maar. Ah.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 That live in the town, don't understand. He's never been known no. to miss his It's ten o'clock. The housewife shall, when Jack turns up, we'll give him hell. The children out, to Jack's house, to swim and shout.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 helemaal geritseld. Ja, ik ritsel. Uh, ja, Gerrie heeft vanavond een verjaardag. Dan is is een cadeautje aan het inpakken. Nou, wat ja. heb ik gekocht, Gerry? Nou, dat ga ik niet vertellen. Dat ga je niet vertellen, natuurlijk. Ik nee. weet wel waar Gerry het weekend naartoe gaat. Dat heb ik er inmiddels, uh, op een hele slinkse wijze, heb ik er dat ontfutseld. Vertel. Waar zijn het weekend? Ja, ze gaat uh, naar een hele kleurrijke omgeving. Een kleurrijke omgeving? Een Na, nou, de... robust is dit. Een oh, robust. Uiteindelijk best. gaat a, ze a, dan a, naar ja. de potlodenfabriek van Bruinzel. Dat nee, zou kunnen, nee, nee, dat nee, zou nee, kunnen nee. maar het is in de open lucht. Het is in de open lucht. Dus, dus persel de. plus. Is het de Keukenhof. De Keukenhof. Ja, maar daar moet Lisse. je toch nog niet vertellen in Lisse. dan. Jawel, tuurlijk. Is het nou de Keukenhof is het of, de. He, of is het nou het, nee, het Keukenhof? het de, de Keukenhof. <laughs> de Keukenhof. De Keukenhof. Ja, want de koffie ja. staat in de Keukenhof. Ja, ja het is de Keuken, keuken. en dan Hof. En het is een Hof in de... Het is heel hoffelijk. Ja. Ja. Heel hoffelijk, ja. Je ja. wordt ook hoffelijk ontvangen. Ja, ja. Uh, ja, door dames in... in, in, in ja, Jacoba in, in. van, van Beijeren is daar. Ja. Wie? En, uh, uit die tijd. Uh, hey, die, uh, maar Gerry, hoe ja. ben jij zo op het idee gekomen om nou juist aankomende zaterdag? Je, je wist ik wist niet de, hoe warm het zou worden. Nee, nee dat, bedoel dat, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Nee. Hoe kom je op het idee? Nou ja, het was al gepland. Het was al gepland? met oud-collega's. Ja. Met oud-collega's. Met oud-collega's gaan we altijd elk jaar ergens wat doen, iets, ja. iets bekijken of weet ik het allemaal. En toen dachten we van, we gaan eens naar de Keukenhof, dichtbij. De meeste mensen van mijn oud-collega's wonen allemaal in de buurt van uh, Zandvoort, Haarlem, Lisse en uh, dergelijke. Maar dan nou zal je vertellen, zal ik je vertellen, de meeste van die zeven personen. Die waren nog nooit op de keukenhof geweest. Nou, ik zal je vertellen, dat, dat is ook bekend. De mensen hier uit Noord-Holland bijvoorbeeld. Nooit? Nee, ja. die, die komen niet op de keuken. Ongelooflijk. Nee, nee, gek is dat, hè? Ja. Als je daar binnenkomt, Willem. Ik ben er wel eens geweest, Willem. Nee, nog nooit. Dat meen je niet? Ja. Dat komt, als ik ergens kom, dan, dan gaan die bloemen altijd hangen. Dus ik ben eens uh, aan het informeren gegaan. En toen zijn een deskundige tegen mij van uh, Intratuin. Hij zegt ja, zeg maar bloemen houden van mensen. Ja, dat is wel jammer. Ik vind het echt een ja, paradijsje. Het is stem. echt een paradijsje. Ja. Het is zo ja. prachtig, prachtig mooi. Ja, ja. Als je daar, het is een hele mooie tuin met van alles en nog wat allerlei soorten bloemen... Allerlei soorten, wist je hoeveel tulpensoorten er zijn en hoeveel kleuren. Niet normaal. Ja. Echt niet normaal. Hè? En er is ook een er uh, ja. dus zijn ook diverse grote hallen. Hallen, hè? waar dus ook tentoonstellingen zijn van één bloem, zeg maar eigenlijk. Hè? Hebben ze, dat, daar kunnen ze ook. Orchideeën. Bijvoorbeeld. orchideeën lageren, Maar ook uh, ja, er zijn ook kunstwerken uh, ja. met, met oude met met oude auto's. Ja. Ja. Orchideeën, een orchidee, wat is het nou? orgie Orchie, maar. Maar je Orgie. maar je zult, maar je zou ook geen. Je zegt ook origineel. Ja, maar er wordt niet gewit. Alleen een speelt dan daar. Nee, nee maar dat, dat ligt ja, ja, aan het, de klemtoon. De, klem de wat? De klemtoon. De klemtoon. De klemtoon. Klemtoon Hermans. Ken wel? spoorbomen of spoorbomen? <laughs> wat is het? Nee. Ja. <laughs> goed. Oké. Okay, ja. dus... Uh... Nee, maar je kan daar een hele dag kun je daar zoet zijn. Zeg maar. nee, ik verwacht een hoop drukken, drukte ja. aankomend weekend. Want het is natuurlijk ook een beetje een hoogseizoen wat de keuken op ja. de ja. En alles staat nu want op. Want het is straks. Het is, maand bloei, open, hè. Hè. het is maar een maand. Ja, open. half mei gaat het. het, het ja, nou, die bloemen die ja. bloeien natuurlijk uit. Ja. En dan loop je ja. daar denk je, jee maar. Dan, ja. Uh... ja. En ze hebben ze natuurlijk allemaal al. Uh, er zijn dus ook al heel veel uit. Hebben ze al? Dat noemen ze uitgetrokken. Hè. En dan zijn die bloemen al heel snel in bloei dan dat ze. Ja. Dat mensen dus, als er loop je daar en dan is er niks te zien, nee, dat zeg klopt. maar eigenlijk. Hè? Dat klopt. Ja. Ik zag toevallig uh, vorige week, uh, toen vloor ik over Nederland heen. Ja, ik was dat kon je het zien, weg. natuurlijk, al die Schitterend die vroeg, mooi, he? die lange gekleurde ja. baan. Ja. Ja. Ja. ja, dat was niet normaal. Ja, dus nou, daar gaat ik... Nederland bekend om, hè? Ook. Maar, je hebt de, maar je hebt ook Bollevelden in Noord-Holland, hè? Dus Bol ja, Amsterdam, hè? He? Daar heb ik je, zal dus je ook, he? Ik zal je vertellen, ja. dat, dat is nog rijker dan het dan Dat is, het, is nog uh, mooier, hè? Ja. Nou, nog mooier, maar maar, maar uh, de grond en de Dat is dus bij Alkmaar uh, daar die kan. Ja, boven Alkmaar en, Alkmaar en helemaal tot aan Den Helder. Ja. Daar heb je allemaal nog. Uh, Bolleveld. bollevelden. Ja. Ja. Egmond. Ja. bergen, bergen. Ja. bergen. binnen, bergen buiten, ja. Bergenzee. Ja. Ja. ja. En vergeet, uh, vergeet, uh, vergeet uh, de De, de, de die bedoel ik, ja. ja, ja nee, maar bedoel dat, bedoel is, uh, dat uh, is inderdaad is heel zo. Hoor. Maar dat uh. komt door de grond, hè. de kleigrond. Die is dus heel vruchtbaar voor, uh, voor al die bloemen. Ja, toch? er dus zit er ook uh, bij, bij, bij Alkmaar, er zit ook, die, uh, ook een heel goed uh, tuincentrum. Een, echt ja, zo ho hortus, een hortus zit ja. daar ook. Hortus? Een hortus, ja. Ja, het he, heb, heb je ook in Leiden, heb je ook een Amsterdam, Hortus Botanicum. Ja. Ja. Ja. En er zit ook in Limmen, dat is niet zo ver hier vandaan. Nee, ja. dat klopt. Ja. Daar zit zitten Hortus Bulborum, een ja. Ja, kleurrijke ja. hoor. genebank voor tulpen. Hier Sinten en een hele hoop narcissen. Dat is de ja. uh, firma Sloop is dat. Wie? Sloop. Sloop. John Sloop. John Sloop. Ja, Sloopy. Ja. Sloopie. We come on the Sloop, John B. Yeah Hè, die kweker, je. John Sloop. Ja, het was... Het was een. Ja, ja dan leuk dat je die strandjongens er ook nog even bij pakt. Ja, ik verwacht trouwens die paviljoenbaas uh, nog... Uh, die, die, uh, oh, die wal van nog de kwal strandpaviljoen de kwal. Die zou uh, twee, kwal. Uur, twee uur, derde uur zou die gelopen. Derde uur, zijn die, ik, derde, want, uh, ja, oh. We gaan richting de klok. van is... 11 uur. Jongen, jongen, we gaan het snel, man? Dat is niet normaal. Weet je dat ik wil? Ja. Weet je dat ik ook nog een, een, een, een leuk strandliedje heb geschreven? Heb jij een strandliedje geschreven? Zeker. Vertel. Zal ik een stukje zingen? Ja, waarom? Een svoele nacht op het strand, allebei een beetje verbrand. Lekker lang uit in het zand, je nergens voor schamen, je doet het toch samen. Schaduwen sluipen voorbij Tra la la Geen kuil om ons heen die is nog vrij Maar niemand let op het getij Je schiet door je remmen Maar dan wordt het zwemmen La, la, la, zouten zoenen in de vloed Kijk, daar drijf je ondergoed En je broek met alle poed In de zee, zouten zoenen in de vloed Tot je snel naar boven moet Want wanneer je dat niet doet Dan spoel je mee Tra, La, la, la, la, lekker dicht tegen je aan Tra, la, la. we laten ons helemaal gaan Liefdespel bij volle maan, ontstuimige kussen, de zee komt je blussen, tralala, zouten zoenen in de vloed. Kijk, daar drijf je ondergoed en je poet met alle broek en je broek met alle poet in de zee. zouten zoenen in de vloed, tot je snel naar boven moet, want wanneer je dat niet doet, dan spoel je mee. Ja, ja. leuk. Nou, ja, ik leuk, ik, uh, ik zou dit wel eens een keer, uh, ja. Ik wilde eens een keertje met, met, met een stukje muziek erbij doen. Is een ja. bestaand liedje? Of heb dat? Dat, dat, heb ik, dat, dat heeft mijn zoon ooit opgenomen met Peter Schoen En Peter Schön, die is van Frissel Sisse. Die ken ook al ja ja ja, ja, ja, ja. Een beetje van dit en een beetje... Was, ja. uh, oh nee, ja, Frissel Dameskoep. De toetsen is van Frissel Sisse. Maar ja. ook het liedje van Lies uh, Lies Lies. Lies. Ja. Eh, Alles is een ritme heet het liedje, geloof ik. Van ja, ja, Friis ja. Maar ja. hij heeft ook de muziek geschreven met het liedje Zaltezoen in de vloed. We hebben een keer opgenomen. Nomen, maar er werd toen geplugd en ze hebben niet genoeg geplugd. Want oh. het is, het is... Als jij zorgt dat jij de muziekband hebt en ja? je zet jouw jou, jou, jou, jou tekst erachter, ja? dan ga ik het voor je pluggen. Absoluut. Het pluggen. Ja. Pluggen. Ja. Ja. ja. Hij gaat het pluggen. Maar dan, dan weet ik niet of het dan op de radio kan of dat de butt was. Maar, we wachten dit wel af. Ja, nooit dat tot mag maar komend toch. Ja, ja. Even gaan we richting de klok van Nelle Buur. Ja, doen we. doen we samen.